Vijf uur. Wat hem moet met het Rwesjournaal. ...is de politie nog steeds bezig met het onderzoek naar de vermiste Anne Faber. Eerder vanmiddag is ook de GGD aangekomen op de plek. Maar het is niet duidelijk of dat betekent dat het lichaam is gevonden. Michael P., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdwijning van Anne, blijft langer vastzitten. Heeft de rechtercommissaris besloten. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. De teruggekeerde Syriëganger Laura H. hoeft van het Openbaar Ministerie niet terug de cel in. Het OM eist 11 maanden gevangenisstraf, maar die periode heeft ze al vastgezeten. Daarnaast eist het OM nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden. Laura H. zou zich hebben aangesloten bij IS en medeplichtig zijn aan de misdaden die de terreurorganisatie heeft gepleegd. Een amerikaans kandidaatse gezin dat jarenlang in Afghanistan werd vastgehouden is weer vrij. Pakistanse militairen hebben de man, vrouw en drie kinderen overgedragen aan Amerikaanse commando's. Het stel maakte in 2012 een trektocht door Afghanistan toen ze werden ontvoerd, waarschijnlijk door een groep die is gelieerd aan de Taliban. Waarom ze werden ontvoerd is onduidelijk gebleven. Volgens het Amerikaanse nieuwstation ABC is er nooit om losgeld gevraagd.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 Het weer nog, vanavond en vannacht is het redelijk bewolkt, maar wel vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Ook morgen bijna overal droog, wel zijn er veel wolken. Nu en dan komt de zon tevoorschijn en dan wordt het in de middag zo'n 19 graden. Dit was het NWC. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits verloopt vrij normaal tot nu toe. De meeste files staan in het midden van het land. Files met 10 minuten of meer vertraging staan in de Randstad op de A1. Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen... een half uur vertraging door een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen een kwartier. A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep 10 minuten. Voor Leidsendam ook 10 minuten. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Delft 10 minuten vertraging. A6, Muiden, Delistad tussen Almere Haven, Almere Buiten Oost, een kwartier. Op de A15, Rotterdam-Gorkum tussen Henrikido Ambacht en Sliedrecht, een kwartierverdraging. A16, Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en knoppen 10 minuten. A27, Almere-Utrecht tussen Eemnes en Bildhoven, een kwartier. Op de A27, van Utrecht naar Breda tussen Haagestein en Noorderloos, een kwartierverdraging. De A28...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 En welkom terug bij Hans en Ronald in de middag. Ik kijk naar de klok, want het is echt middag. Ja, lijkt zo ver al, maar het is middag nog. Wat kan u verwachten? In ieder geval het weer voor het komend weekend om half zes. En we hebben de hit, een oude gouden oude hebben we nog. En we hebben het Piscoop programma, hebben we ook nog. En ja, er is natuurlijk nog veel meer te beleven in Zandvoort. En dat hoort u vanzelf wel in dit uurtje. En alles, ja, lekker omlijnd, goede muziek. Uitgezocht door Ronald. Ik wens u heel veel plezier dit uur nog. Lekker, lekker muziekje begonnen weer, ja, hè? He? Jimmy Hendrix. Ja, Absoluut. O, hoe heet die, dat plaatje? Deze? Uh, hey, Joe. Oh, hey. Hey. hey. hey, Joe. Hey, Ronald. Hey, hey Alles goed? Ja, met mij wel. Met nou, jou ook? Met mij gaat het uitstekend. Jij bent er dus. Dat is altijd goed, Joe. Gezellig, hè? Uh, ja. Zandvoort Goes Wild. Tot en met 31 oktober. Ter afsluiting van het zomerseizoen... en vanwege de bronstijd onder de herten... In de Amsterdamse Duinen wordt Zandvoort in oktober nog één keer wild. Tijdens een Zandvoort Cold Wild worden er verschillende activiteiten gehouden en kunt u genieten van diverse wild menus en kunt u prachtige natuur rondom Zandvoort met eigen ogen van dichtbij ervaren. Want tijdens de burnwandelingen ziet u niet alleen de natuur. U trekt met de gids de Duinen in op zoek naar de herten. En gezien de grote populatie in dit gebied loopt u deze keer zeker tegen het lijf waarna u met eigen oren het burnen hoort. En kunt u aanschouwen hoe de herten het fysieke gevecht met elkaar aangaan. Een unieke ervaring. Maar ook de wandelingen en de ruitersafaris... door de vincent gebieden zijn onvergetelijk. Want hoe vaak kun je nu zo dichtbij echte Europese bizons komen. Als kapper te vuurpijl komt u naar Wild Drive in Bioscoop op Zandvoort. Op circuit Zandvoort op 20 oktober. En dat kan u zien op de website www.zandvoortgoeswild.com. En het telefoonnummer eventueel is 023 5717947. Heb je wel eens zo'n zo bok gezien? In bronzluik? Ja, ik heb wel eens gezien. Ja, die ja. wil ik niet echt live lopen. Nee, die wil je niet, maar... Ja, ik vind hem vanaf een afstand vind ik een prima beestje. Ja, heel ver. Ziet er ook heel lekker uit. niet ja. meteen, hol. Nee, doe me met niet. Zuurkool en zo. N en nee. Al. nee. Maar voor de rest uh, niet echt live. Nee. Nee, gaan we ik, niet doen. Nee, zeker niet. Nee, precies. Eén, twee, drie. En wat krijgen we nu? Er zit een hele lange pauze in. Ja. O, oh, daar is hij. Ja, maar daar hebben de Diaries steeds veel, hè. Maar pauze. Het pauze aan de voorkant. We ja. komen heel langzaam in, hè? Ja. Het is dat... wel jammer dat uh, Sting eigenlijk niet genoemd wordt verder. Wat zeg jij? Sting wordt verder niet genoemd. Nee. Maar het is wel degelijk Sting en de die Ja, ja, ja, ja. Maar niet voor nothing? Ja? Ja, voor niks, hè? Ja, nou, voor weinig in ieder geval. <laughs> the way you do it his own. The. <laughs> is mijn geld van niks zei, hè? Ja, ik euh, heb het nog niet meegemaakt. Maar. Nee, nee, ik nee, ook ja, niet. Nee? Ik heb er altijd wat voor moeten doen. Ja. Waar krijgen we nu? De gouden oude van de week, denk ik, of niet? Ja, als jij dat graag Ja, wil, dan, uh, ja die heb ik uitgezocht. Heb jij die uitgezocht? Ja, die heb uitgezocht? ik uitgezocht. En ik weet zeker dat ik er eentje in Hoofddorp... heel erg gelukkig mee maakte. Ja, maar Hans, weer luisteraars in Zandvoort. Ja, maar... Dat weet ik. Maar uit 1966, maar ik denk in Hoofddorp... dat ze het ook mooi vinden. Uit 1966, de Fortops... Standing in the shadow of love. Not so don't you be standing Ja, ja, hans. Ja, hebben ja, jij weer aan de beurt? Ja, de, de, de fotowedstrijd. Jullie komen altijd bij de zeemermin hè, om visje te eten? Ja. Mag ik die... geen reclame maken, maar dat is... Nee, nee, dat doe ik ook niet. Het gaat er hier om. De Haringkraam de Zemermin heeft een fotowedstrijd uitgeschreven. De Zandvoorts kunstenares Josette Galen... staat bekend om de kleurrijke figuren die ze schildert. Dennis Berg heeft daar voor zijn broer, voor zijn broer Patrick een piepboord van gemaakt. Berg heeft een fotowedstrijd uitgeschreven. Wie de leukste foto maakt en wie via Facebook-pagina van Jozet, Keelen of van de Zemermindeelt... kan een schilderij van de Zandvoortse schilderijs winnen. Tevens stelt Berg een aantal mooie prijzen ter beschikking. De wedstrijd loopt tot 1 december. De uitslag wordt twee dagen later bekendgemaakt. Nou, je weet wat je doen moet als ja. je een fototoestel foto mee... En met mijn haars is door een gootje kijken, man. <laughs> ja, dat is zeker weten, jongen. Ja. <laughs> ja.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 De uptown Funk van de zoon van Ron, Mark, de zoon van Ron ja. en Bruno Mars nou, ja. nou, Bruno Mars is wel bekend, maar die andere kon ik niet Mark Ronson nee, dat kan ik niet ja. nou, heb jij er wel eens mee geknikkerd volgens mij ja. Nee, nee, nee. ja, ja, ja, ja, dat kon ik niet <laughs> en ik, ik lees uh, ik, ik ben even de laatste nieuwtjes aan het lezen uh, meneer Rutte dus onze vriend Mark Rutte verwacht 26 oktober een nieuw kabinet op het bordes nou, er zijn uh, vanochtend uh, uh, zijn de voorbeschermingen geweest. En er zijn een aantal moties ingediend. En die worden behandeld in het debat over de het uiteindelijke vorming van het kabinet. Ja, dus maar, er, zijn, er zijn er een aantal die uh, wel interessant zijn. onder ja. een eentje van de wijkverpleging. Ja. Over de wijkverpleging. Nou ja, die zijn ze ook even vergeten. Daar zijn ze ja, gewoon even ja. voorbij gelopen. Dat, uh, ja. Ik denk dat er wel meer vergeten wordt. Ja, dat vermoed ik ook. Ik vraag, me, ik vraag me af hoe lang ze zullen zitten, vraag ik mij af. Weet je, Hans, zolang er in de lokale politiek mensen roepen. Uh, als ze informatie verstrekken, dat, uh, dat ze integere bedoelingen hebben. Ja, dan moet je, op. uh, dan dan moet je ze, oppassen. Dan kunnen ze in Den Haag nog wel even voort, toch? Ja, daar moet je mee oppassen, Swaying with the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, na de regen van de afgelopen nacht en vanochtend... bleef het voor de rest van de dag op de donderdag droog. De zon zonsgeo van tijd tot tijd en bij een matige en aan zee-westenwind... steeg de temperatuur van 15 naar 16 graden. Vanavond en de komende nacht is het droog met een afwisseling van opklaringen... en het koelt af naar een graad of 12 de komende dagen, vrijdag tot en met maandag, is het prachtig nazomerweer... met afhankelijk een beetje wolkenvelden, maar verder flinke droge periode. Het blijft droog en bij een matige, aan zee vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind... stijgt de temperatuur naar een graad of 20-21 op de zondag en de maandag. Nou, dat wordt een geweldig weekend. Ja. Precies. Toch? Ja, hand, hand, hand, hand. Ja. Zoon tegen moeders. Hé, hey, hey, maar hou eens op met dat WhatsApp? Die, die, die rare opmerkingen. is niet leuk. Je kan geen grapjes maken. De ja. boer kijkt zo naar en zegt: Ik heb jou gemaakt. <laughs> ja, dat is de grap. Ja. Een grap. <laughs> ja. The heart is a bloem.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 Someone you can lend a hand in return for grace So beautiful The fleet's clearing the sea out. See the bed burn fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds with a leaving of night. After the flood, all the colors came. Beautiful day, you too. Hans, jij bent aan de beurt. Ja, ik weet het. Ja, jij vindt het geluid van, van Zandvoort, circuit Zandvoort... vind jij zo'n lekker geluid, hè? Ja, zo'n lekker geluid. Ja. Allemaal af van de week toen waren ze met... met ik denk met acht uh, of twaalf cilinders aan het rondrijden. Oh, jee. Een Mooi, lekker, donker geluid. Ja, Jammer. ja, ja. En, en, maar dan komt de 14e en de 15e oktober... Is er, zijn er weer finales van de DNRT-finales. En die vormen de afsluiting de wedstrijden van de verschillende amateurkampioenschappen. De wedstrijden worden verreden door de raceklasse uit de DNRT breedte sportsessies. De stichting DNRT is er om het racen op amateurniveau mogelijk te maken. De locatie is Sequie burgemeester van Alphenstraat 108. Telefoonnummer 023 5740 740 en de website is www.sequiezandvoort.nl. Dus je kan je hart weer ophalen? Ja, dat was ik ook wel van plan. Okay. En het aardige is dat um, het circuit Zandvoort... Uh, heeft een poosje... Uh, ja, lobbyen wil ik het niet noemen... maar wel balletjes opgegooid... of de um, Formule 1 niet weer een keer naar Nederland... en dan specifiek naar Zandvoort zou kunnen komen. Ja. Met, uh, als gevolg dat er wel... binnen de VIA wel nu een uh, discussie is gestart... over de mogelijkheden van een Grand Prix in Nederland. Ja. Alleen, um, ze hebben het... Dan over een stratencircuit. Ja, heb ik gelezen al. Ja. Ja. ja, en waar dat zou moeten zijn, dat, dat snap ik niet Amsterdam helemaal. Amsterdam of Rotterdam? Gewoon door de straat heen. Ja, anders is het geen ik Nee, dat is waar. daar heb je ook weer gelijk. Dat is meestal zo, hoor. Ja. Oké. Okay. Het ritme van Zandvoort. Maar uh, Ronald, wat zou er moeten gebeuren... als je, het, als je weer de, de, de Formule 1 op Zandvoort zou moeten hebben... Moet dan het circuit aangepast worden? Of? Ja. Ja? Ja, ja, niet een klein beetje. Dus dat wordt een uh, frinke investering. Ja. Wat niet gedaan wordt waarschijnlijk. Ja, ja, de, ja? Uh, ja, Bernard is daar wel toe bereikt. Oh. Dus hij garantie krijgt dat, uh, dat uh, de zoon naar, naar uh, Zandvoort komt. Ja. Dan gaat hij investeren. Oh, nou, nou wie weet. Ja, Maken we het nog een keertje mee? Ja. Nou, ik denk één keer dat het wel meer zal gebeuren dan. Maar ja, je moet inderdaad, als je veel moet investeren... zal je ergens toch geld eraan moeten halen. Ja, precies. Dus yeah. Dat is een beetje het trucje. Maar goed, als ik de verhalen hoor van uh, hoe het was toen de familie nog op zandvoort reed. Gok ik erop dat je het al uh, yeah. wel een beetje red om het yeah, te draaien. Ja, nou, maar, laten we het goed. hopen. Hey, um, ja. Deze is van Robbie Williams. I will talk and Hollywood will, li will listen. sorry um, Hoor je niet zo vaak, maar een briljant nummer vind ik zelf. Ik ga luisteren. They knew my name in every home. Given space Spacey would call on the phone, but I'd be too busy. Come back to the old island dime. Cameron Diaz, give me a sign. I'd make you smile all the time in your conversation. Compliment my eye. I will talk, and Hollywood will listen. See them bow in my every word, Mr. Spielberg. Look, just watch him. Doesn't that seem a little absurd about my every word? Took. I'll go and visit the set, they'll call me their savior. Oh, how the Beavers will scorn celebrity lives on the moon. But I'll be back home in June to promote the sequel. See them about my every word Mr. Spielberg Just watch me say Doesn't that seem a little absurd vond je dan? Nou, ik moet zeggen, je hebt niet overdreven. Een geweldig plaatje. Ja. Ja, hij, staat, hij staat aan het uh, um, begin van de cd uh, Sing While You're Winning. Ja. En daarin covert uh, um, hij allerlei uh, oudere nummers. Uh, Frank Sinatra, onder andere, uh, Near My Shadow. Uh, ja, maar deze hoor je niet veel. Dat is inderdaad... Nee, is nee. Het, ik gewoon, moet je ook eerlijk zeggen dat ik hem voor het eerst hoorde. En ik vind het een mooi plaatje. Ja, het is een heel mooi plaatje. Ja. Uh, het, het gerenoveerde Wim Gertenbach College is geopend. Dinsdag werd onder grote belangstelling het volledige gerenoveerde Wim Gertenbach College geopend. Een van de leerlingen, Mees Heesterman, Heesemans. Een familielid van de gefuseerde oorlogsheld Wim Gertenbach. kreeg de eer een lint door te knippen. Daardoor had onder andere uh, wethouder Gertone als wethouder onderwijs het proces tot de renovatie uit de doeken gedaan... en dat was niet mis. Er bestonden al jaren plannen voor nieuwbouw. Toen die echter geen werkelijkheid werden, kwam renovatie in beeld. Daar was wel het nodige kapitaal voor nodig... en de gemeente stelde via Gerard Kuipers 1,3 miljoen euro ter beschikking... en zelfs moet de Duna Mare onderwijsgroep nog eens 9 ton ophoesten. Maar nu staat er dan ook een nieuw schoolgebouw... dat nog de nodige decennia mee kan gaan...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 Ik vroeg mij af, kan jij vertellen, wat is klimaatneutraal? Um, dat je er um, um, uh, eigenlijk qua elektriciteit en, en verwarming um, de totale som ongeveer nul is. Dus je hebt uh, bijna geen verwarming nodig, je hebt bijna geen elektriciteit nodig. Of, of wekken ze die zelf op? Ja, waarschijnlijk wel. Met zonnepanelen soort, soort ja. ja. en al soort zaken. Met een hele hoop isolatie kan je in het bereiken. Oh, bedoel je dat. Ik vroeg ja. maar namelijk af, want dat wilde ik je vragen. Wat is nou in godsnaam klimaatneutraal? Dat het geen effect heeft op het klimaat. Oh, dat is hartstikke Geen CO2-uitstoot. Nee. Natuurlijk. Oh. Nou. Ja? Leren we het. Oh man, ik ben, goed ik ben zo gek op leren. Oh, wat goed hè. push it down. I push it down. Good time call, phone's blowing up, ringing on my doorbell, I feel the love, feel the love. leer van SIA. Ja, ja, ik geloof je. Ja, geloof je me? <laughs> Jawel, want het hm. staat er dus, het kan niet anders. W <laughs> nou, niet alles wat geschreven staat, klopt door ons. Nee, dat is wel, maar wij staan bij dit wel hoor. Dit wel? Ja, dit wel. Ah, okay. Wat gaan we doen? Voor Zandvoort en de regio. Oh. De bioscoopagenda. Ja, tot 18 oktober. De Lego Ninja... Een film in 3D in het Nederlands. Woensdag, zaterdag, zondag en woensdag om half 2. Dikkertje Dap, dat is iets voor roodig. Woensdag, zaterdag, zondag en woensdag om half 4. Kingsman, The Golden Circle. Donderdag, vrijdag, zaterdag om 8 uur. Rodin, op woensdag 18 oktober om half 8. En de kassa is 30 minuten voor aanvang van de voorstelling open. En verwacht wordt... Dummy the Mummy, 19 oktober, Ladies Night, Home Again... En 2 november, oh nee, Ladies Night en Home Again op 2 november. En kijk voor meer informatie op de website. Locatie is Circus Zandvoort, gasthuisplein nummer 5. Telefoonnummer 023 5718686. En de website www.cirquezandvoort.nl. Hans. Dikketje Dapp. Ja. Voor Ro. Waarom? Vind ik wel iets voor jou, een filmpje voor jou. Ja, waarom? Ja, weet ik niet. Dikkertje Dab. Zat gewoon... op de trap. Ja, ik ken het liedje wel, maar waarom is dat dan wat voor mij? Ja, dat weet ik niet. Ik vind dat een leuk, een leuk, een leuk dingetje voor jou eigenlijk. Weet je wat, dan ga ik uh, naar dikketje dap <laughs> samen met Toet. En dan uh, ga jij naar uh, Debbie Das Dallas. Naar wie? Debbie Das Dallas. Samen met Jannie. Oh? Ja, doe je dat? Wat is dat dan? Ja, dat is een grove pornofilm. Oh nee, doe dat maar niet. Nee, dat doen we maar niet. <laughs> De Sweet Symphony, de Verve. Ja, ik vind ah, het mooi. Mooi nummer, hè? Ja, het is mooi. Ja. En het, het is een beetje aansluitend, denk ik toch... want uh, we hebben van het weekend weer een classic concert. I Dream It A Dream. 15 oktober een aanvang om drie uur s middags. Lisette Emmink, Josje Gou Goudenswaard en Camilla van der Kooi verzorgen het concert van de classic concertreeks... op zondag 15 oktober in de Protestantse Kerk in Zandvoort. Een half uur voor de aanvang van de concerten is de kerk geopend. En de kosten 5 euro. De locatie is Protestantse Kerk, Poststraat nummer 1. De website www.kerksandvoort.nl. Nou, dus, uh, ik vond dat wel een goede aansluiting. Ja, ja, ja, ja, ja, ik, vond het, ik vond het erg mooi trouwens. Wat je, ja. Voor iedereen is het altijd een keertje goed om uh, een keertje naar klassiek te luisteren. Ja, dat denk ik ook. Die. Uh, uh, hoe heet het zo? Die hebt daar tegenwoordig een, een programma voor in de. In, in de in de. Moet ik dat uitleggen? Zing het anders maar. Ja, ga no. <laughs> nee, de, die doet dat um, in, in een in het theater, en daar hebben ze een orkestje erbij staan. En dat, dat hele, heb je dat niet gezien op de televisie? Dat, uh, nee. nee. Ik ga er even over nadenken. Komt er zo even do, op do, terug. Do, doe dat maar. Ja, ja. Want anders moet ik het zingen. Dat doe ik maar liever niet. Mo moet ik je van suiker geven als brandstof? <laughs> ja, dat is goed. Doe maar. <laughs> Dat zijn de enige bejaarden die uh, nog op het toneel staan... en volle zalen trekken, ja, en, en heb je hem zien springen? Dat is ja ongelooflijk, ja, ja, ja. hè? Om, hoe oud is die? Over de 70. Over de zee. Ja, ongelooflijk, zorgen maken dat als hij neerkomt... dat hij niks ja, breekt. Ja. Ja. Ik, ik, ben, ik heb, ben erachter gekomen wie ik net bedoelde. En ik bedoelde eigenlijk Angela Schrijf. Schijf. Ja, dus die brengt ding. klassieke muziek in het theater. En dat doet ze eigenlijk voor kinderen. En dat is de vierjarige tijden. Ja. En dat is met Angela Schijf... En dan nemen Angela en de Vivaldi concours jong en oud mee op reis. Dwars door de seizoenen. Nou, ik ja. heb een stukje gezien op de televisie. Het is geweldig. Ik, ik, en daar hoef je geen kind voor te zijn. Daar kunnen ook ouderen heen. Ik vind het echt geweldig wat ze doet. Zij vindt dat iedereen een keer klassiek gehoord moet hebben. Ja, en daar ben ik ben, helemaal met haar eens. Ja, daar ben ik ook helemaal mee. Ja. ja, ja. Dus, uh, ja We ja. hebben een stukje op de televisie gezien hoe ze dat doet. En ik vind het. Ik vind het echt geweldig. Als ze, als ze de winter doen, dan staat ze ook echt een stukje winter te, te, te uit te beelden. En, en als het herfst is, dan de herfst. De... Nee, ik vind het echt heel goed. Maar het is sowieso, hè. tegenwoordig zelfs digitaal. Dat doen wij ook. Dat doen we net zo hard mee. Ja. Maar de diepte en de warmte. Ja, dat mis je. Je ja. hoort niet echt een concert tenzij nee. je er zit. Nee, dat ben ik dan. Ik ben het helemaal met een je eens. Dat is ook zo. Dan ja. moet ik zeggen, dat digitale wat we tegenwoordig hebben met. Uh, met onze uh, transistortjes en zo... is het niet zo warm als echte ouderwetse buizen nog. He? Die nee, grote nee, nee, gloeibuizen. Nee, nee. nee. nee. Dan dat toch een ietsje meer warmte in. is minder dan een LP. Daar ja. komen ze steeds meer achter. Ja. Dus. Ja. Hey, um, maar dit bedoelde ik. Is, dit is alweer de laatste voor uh, oh. Oh. deze dag van ons dan. hè? Ja. ja, morgen zijn we er weer. Morgen weer. Morgen weer? Wij zijn er morgen ja, weer. Ja, we, we, we nemen zo meteen af. Schaad, dit is nog een stukje. hier. Ja. Oh ja. Ruud, ja Ruut Ruut ruud, ruud, ruud, ja, ru, Met Ruut Maggi. Ja. Uh, maggie Maggie. maggie Ik zou iedereen tot morgen wensen. Ja. ja, ik was net al vroeg. Maar inderdaad, tot morgen. Ja. Wij zijn er om uh, vijf uur weer. En dan is toet, een kleine ja. toet. Ja, die zijn er allemaal weer. En dan hebben we ook weer een hele hoop te doen. Dus uh, dat wordt weer gezellig morgen. Nou, vast wel. Tot morgen. Hey, tot morgen. En uh, gezond weer op, hè? Vast. Ja. Bye. Doei.